8 uur na net wel met het NOS journaal. De politie Haaglanden heeft vorige week 15 mensen gearresteerd die worden verdacht van een reeks inbraken bij superrijke mensen, dat meldt RTL nieuws. Volgens de zender kwamen veel verdachten uit de Haagse spoorwijk. Ze hadden het gemunt op villa's in het hele land. Vaak sloegen ze aan het eind van de avond toe... op een moment waarop de bewoners nog niet naar bed waren... en het alarm nog niet was ingeschakeld. De buit had in sommige gevallen een waarde van honderdduizenden euro's per keer. Van de vijftien verdachten zitten er nog dertien vast. In het RTL-nieuws werden beelden vertoond van bewakingscamera's. Daarop is te zien hoe de inbrekers een ladder tegen de gevel zetten... en naar de eerste verdieping klimmen. Even later worden twee zakken met buit naar beneden gegooid en lopen de inbrekers door de tuin weg. De buit bestond vooral uit geld en sieraden. De Britse politie onderzoekt of twee terreurverdachten... die gisteren in Londen zijn opgepakt... betrokken waren bij de ontvoering van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. Die werd in juli een week lang in Syrië vastgehouden... samen met een Britse collega. De twee verdachten, een Britse man en vrouw, landen gisteren op de luchthaven Heathrow vanuit Egypte en werden direct aangehouden. Ze worden ervan verdacht naar Syrië te zijn gereisd voor terroristische doeleinden.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 In het dossier staan 26 getuigenissen tegen Armstrong, ook van oud-ploeggenoten. De Amerikaanse dopingwaakhond heeft Armstrong zijn zeven tourzeges afgenomen en hem levenslang geschorst. De UCI bekijkt nu of die schorsing wordt overgenomen. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. In het binnenland vannacht rond het vriespunt. Morgen overdag vrij zonnig en droog en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 Hij kon niet terecht in een ziekenhuis. Daar weigeren ze mensen te behandelen. We hebben mijn broer achter moeten laten in Syrië. Ik heb alles achter moeten laten. Ik heb ook geen herinnering aan mijn broer mee kunnen nemen. Ik kan niet stoppen met huilen als ik denk aan alles dat ons overkomen is. Ik huil de hele tijd. Ik wil niet meer eten. Ik heb geen honger meer. Ik weet niet hoe lang we erover zullen doen om hiervan te herstellen. Misschien wel een leven lang. Ja, de oorlog in Syrië, helaas nog steeds actueel. En ook kinderen maken daar de meest afschuwelijke dingen mee. Goedenavond, Moussana Arya. Afkomstig uit Syrië. Uh, dit is het verhaal van een Syrisch kind. Kent ja. u dit soort verhalen? Ja, ja, maar wel. Ik ken heel veel verhalen van hetzelfde. Ja. Wat, ik... wat heeft u gehoord? Uh, ik heb een... Ik heb kinderen gezien in Libanon uh, met, met moeilijke verhalen. Ik heb een kind gezien die heeft uh, gelegen onder, zijn, uh, onder het lichamen van zijn uh, familie, door de familie. Baardagen. Uh, tot, uh, die, die ander, tot, tot die mensen hebben hem gered. Uh, ik ken een, een, een kind die heeft uh, alle zijn familie kwijt. Uh, benen, handen kwijt. Uh, hij is alleen in de wereld. Ja. Yeah. Ja, ik ken heel veel verhalen, ja. Ja, we gaan het hebben over de traumatische gevolgen voor kinderen van de oorlog in Syrië. En daarover ga ik praten met u. Ik noemde uw naam al, Moussana Arya, afkomstig dus uit Syrië. U bent al 16 jaar in Nederland. Ja, klopt. Uh, hier zit ook psycholoog Trudy Moore, die uh, hier in Nederland gezinnen en uh, kinderen helpt met trauma's die ze opliepen in uh, oorlogsgebieden. Goedenavond. Goedenavond. En uh, met Rianne Franken, die uh, zit in Libanon en daar werkt ze voor War Child. Daar vangen ze kinderen uit Syrië op. Uh, goedenavond, Rianne. Hallo, goedenavond. Ja, want, uh, vannacht was het ook weer raak in, uh, in Syrië in de buurt van Damascus. Zijn er ook inderdaad weer kinderen vandaag de grenzen overgekomen met hun ouders? Dat vraag jij mij, hè? Ja. Ja, oké, okay. nee, dat was even niet duidelijk. Um, iedere dag komen er, er, kinderen de, de grens over. Iedere dag bl blijven de vluchtelingen de grens over komen. Dus ja, ook vandaag. En hoe zijn ze eraan toe, meestal? Uh, de kinderen, die, ja, dat is uh, heel verschillend. Uh, um, de meeste kinderen komen met een vader of een moeder of een oom of een tante. En uh, hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Uh, kinderen die, uh, wat wij voor, vooral natuurlijk horen... is dat ze hun familie achter hebben moeten laten... of hun vriendjes of hun vriendinnetjes, van dat soort dingen. Ja, en Trudy Moren, uh, terug hier naar uh -huh. de studio. Uh, dit jongetje wat we net hoorden in dat fragment... Hè, uh -huh. uh, die vertelt dat zijn broertje gemarteld is. Die is uiteindelijk achtergebleven in, in Syrië. Um, Doodgegaan. U behandelt uh, kinderen die iets vergelijkbaars meemaken. Uh -huh. Wat doet dat met een kind om je broertje op deze manier te verliezen? Uh, ja, dat is verschrikkelijk. En dat uh, blijft bij volwassenen, maar zeker ook bij kinderen uh, heel lang achtervolgen. Het geeft uh, mogelijk uh, een soort gevoel van uh, schuld. De vraag had ik maar? Uh, en waarom ben ik hier in relatieve veiligheid en, en heeft hij of zij het niet overleefd, blijft knagen. En uh, dat is niet eenvoudig weg te nemen. Nee, dat lijkt me. het lijkt me ook trouwens bepaald niet eenvoudig om aan te horen voor u al die verhalen. Uh, ja, misschien die vraag die wordt ons vaker gesteld. Uh, mij en mijn collega's uh, bij Centrum 45. Maar aan de andere kant is het ook wel uh, ja, werk wat ertoe doet. En het idee dat je ook weer de klachten kunt uh, ja, hoe zeg je dat, verlichten. Uh, mensen weer kunt helpen een soort toekomst op te bouwen. En uh, vooral voor kinderen dat die weer... Uh, ja, wat we prettig in het leven komt te staan... is natuurlijk wel ontzettend bemoedigend. Ja. Dus uh, daarom doen we het graag. Wil ik straks alles over horen hoe ja. u dat dan doet. Hoe ja. u dat concreet voor elkaar krijgt. Uh, meneer, meneer Arja, uw vaderland is het, hè? Syrië. Ja. Daar gebeuren dit soort dingen. Hè? Uh, had u dat ooit kunnen denken, dat dat zou gebeuren in uw land? Nee. Nee, nooit. Ik dacht altijd, jaren, dat de mensen hebben alles gewoon... Uh, ze kunnen niks doen. Ze hebben alles accepteerd. En ze kunnen gewoon echt niks doen. Toen het, uh, vooral in mijn stad. Mijn stad was, is een hele moeilijke stad. Dus U komt uit Homs. Homs. Ja. En het begint daar. In, in, in en, en gelijk uh, een Homs. Ook na een paar dagen. En dat verwacht ik nooit. Dat het, ik dacht dat gewoon mensen zijn... dood allang. Dus ze gaan gewoon nooit vragen voor vrijheid. En nooit vragen voor democratie. En opeens... Ja, begint het? Ja, het is pijnlijk het is om wat ik zie nou, maar mm -hmm. het is wel de toekomst. Ja. Ja. Heeft u familie verloren uh, in Syrië? Ja, ik heb uh, vier neven kwijt. Vier neven. Ja. En wat is er met hun gebeurd? Eentje, die is uh, omgekomen met zijn uh, vrouw en kinderen. En Kermis Zethoorn, dat waren gewoon 48 kinderen en vrouwen. En hij was de enige man. Mm -hmm. Ik heb hem erkend door die video op YouTube. Ik heb hem... Uh... Zijn lichaam Ja. U heeft hem doodgezien op YouTube? Ja, op YouTube. Ik, ik zit te kijken, ik, ik dacht, uh, nou, hij, hij lijkt een beetje op mijn neef. Toen ik naar uh, de namen zit, ik zit uh, de naam, die namen te lezen. En mm -hmm. uh, ja, stond zijn naam erop. Dus hij was mijn neef. Jeugje. Hoe was dat voor u om, om die beelden te zien? Oh, houden. gewoon huilen, dat ik kan niks doen. En ik zit hier en, uh, gewoon, uh, dat ik alles heb. En, uh, huis, warmte, eten en drinken. En mensen sterven daar voor niks. Ik bedoel, ze, ze waren allemaal gedood met mes, die, mm -hmm. die, die, die 48 mensen. En uh, ja, nog een andere drie uh, neven, ben ik kwijt ook. En hoe heeft u dat gehoord dat dat met een mes gebeurd is? Ja, dat was duidelijk in de film. Ja, ja. Zo bent u erachter gekomen. Ja, ja, het is gewoon heel duidelijk. Alle kinderen zijn gewoon uh, met een mes gedood. En hij ook. Nu zegt uh, de mevrouw naast u, uh, de psychologe die er verstand van heeft... dat het ook vaak schuldgevoelens oproept. Herkent u dat? Dat u hier veilig... Hè? U zegt, ik, ik eet hier lekker, ik zit hier lekker in Nederland. Ja, ja, dat heb ik altijd. Ja? Dat ik... Uh, eerst, ik kan niks doen. En twee, ja, ik hoor bij, bij die familie, bij die mensen daar. En ze zijn niet veilig en ik, ik zit hier veilig. Ja, dat, dat vind ik niet eerlijk voor hun. Nee. nee. Want u zei, eigenlijk had ik nooit verwacht dat het land in opstand zou komen. Want nee, nooit. u zei, eigenlijk waren ze dood en daar bedoelt u figuurlijk dood ja. mee. Ze hadden het geaccepteerd, het regime Klopt. van Assad. Dat ja. bedoelt u. Ja. En nu uiteindelijk komen ze toch wel degelijk in opstand. En ja. dat had u niet verwacht. Nee. nee. Um, terug even naar, uh, helemaal naar Libanon, naar Janne Franke. Um, jij vangt voor War Child, uh, kinderen op. Ja. Um, jij hoort um, dit soort verhalen aan de lopende ja. band. Um, kun je vertellen wat ze jou vertellen? Um, ja, ik kan je wel wat verhalen vertellen als je dat ja. uh, leuk zou vinden of mm. interessant zou vinden. Ja. Uh, een verhaal wat mij heel erg is bijgebleven is van een meisje... die gewoon met haar vriendinnetje thuis aan het spelen was. Uh, en buiten wordt er geschoten, wat wel vaker gebeurt. Ze zit binnen te spelen... En door het raam wordt haar beste vriendinnetje naast haar neergeschoten. Dus ja, dat is het beeld waar zij nog steeds mee rondloopt. En nou ja, ja, wat natuurlijk een enorm uh, indruk heeft achtergelaten. Um, een andere jongen die heeft bijvoorbeeld verteld dat zijn oom was neergeschoten. Um, ze durfde niet hem naar het ziekenhuis of iets dergelijks te, te brengen. Ze konden hem thuis niet verzorgen. En die oom is nou ja, doodgegaan in het huis op de bank en ze konden helemaal niks doen. En hoe vinden ze dat om jou dat te vertellen? Nou, ze vertellen het me niet automatisch. Dat ik het vraag van, vertel is hoe nee. zit het? We doen dat natuurlijk op, op allerlei verschillende manieren. Uh, we hebben daar speciale, we hebben daar speciale training, trainingen voor. Die we met de kinderen doen. Wij noemen dat ja, de deals dat is om, om om te gaan met je eigen emoties. En dat wordt gedaan met, met spel en met, met creatieve methodes. Met drama, met toneel, met tekenen. Dus ja, echt creatief. We hebben bijvoorbeeld een animatiefilmpje gemaakt, waarin, wat ook weer een manier is om de kinderen te laten vertellen wat ze willen vertellen, wat, wat, nou ja, wat op hun hart ligt. En heb je het gevoel dat het, dat het ze op een bepaalde manier ook oplucht, als ze het je verteld hebben? Uh, ja, dat denk ik wel, want uiteindelijk uh, zijn de verhalen die we horen zijn, zijn min of meer hetzelfde. En wat je, wat je ook ziet, is dat ze uiteindelijk, als je wat verder erop doorgaat... en wat, wat ver, langer mee bezig bent, dat ze allemaal iets willen doen. Of ze willen uiteindelijk willen ze, willen ze weer terug en willen ze bijvoorbeeld het land weer opbouwen. Of ze willen uh, advocaat worden of dokter om, om, om, om, om, om weer iets te doen. Dus uh, ja, ik denk wel dat... Ja. Ze willen het gewone leven weer terug eigenlijk ook. En weer ja, vooruit. Ze, en, en, vooral, ja, en vooral ook kind kunnen zijn natuurlijk. Ze willen gewoon... Uh, ja, uh, ja, een normaal leven leiden, ja, ja. dat is moeilijk. Uh, Trudy Moore, als psycholoog verbonden dus aan het Centrum 45. Um, is het gezond voor een kind om het te vertellen? Um. Daar is niet eenvoudig ja of nee op te zeggen. Uh, alleen ik denk dat het uh, uh, te vertellen of te laten zien, of, of op een of andere manier zich erkend te voelen door anderen in spel, of, of met creatieve middelen, dat wat net ook verteld wordt. Dat ik dus het gezien worden en erkend worden in dat je verdrietig bent of dat je. Uh, uh, moeilijkheden, ergens moeite mee hebt... Dat, dat is wel belangrijk. Maar of er per se over gesproken moet worden... ik geloof niet dat daar eenvoudig ja of nee op te zeggen is. Het is niet per se helend... om het, het nee, van je af te praten. Van je af te praten, alsof het Ach, weg te nemen is. Alsof het uh, ongedaan te maken is. Dat is allemaal... Uh, dat is niet zo. Ik denk dat niemand... Uh, een trauma of, of zoiets verschrikkelijks... ooit zal vergeten. En ik denk dat dat ook niet de bedoeling uh, is... van veel therapieën of van veel... Uh, uh, ja, methode om met kinderen te werken die, uh, die dit soort dingen meemaken. Uh, maar kinderen kunnen zich wel heel erg alleen voelen in uh, wat ze hebben gezien en wat ze op hun manier ervan hebben kunnen begrijpen. En vooral vaak ook wat ze er niet van begrijpen. Waarom gebeurt zoiets wat ze nooit in hun leven hadden kunnen bedenken. Uh, uh, en, en, en hoe moeten ze daarmee verder? Ja. Hoe komt het? Kan het nog een keer gebeuren? Allemaal dat soort vragen. Dus het grote waarom. Wat volwassenen ook hebben... na dit soort uh, enorm ingrijpende ervaringen. Maar kinderen hebben dat ook. En die kunnen, als ze daar geen uitleg voor krijgen... of in ieder geval niet in gezien of gekend worden... heel erg alleen uh, voelen. En waar leidt dat toe? Nou, dat kan tot uh, hele verschillende uh, klachten of problemen of verschijnselen leiden. Um, het kan zijn dat uh, kinderen, uh, en dat zijn eigenlijk de klassieke tekenen, uh, veel nachtmerries hebben of, uh, en dan vervolgens ook niet durven te gaan slapen, omdat ze weten dat de nachtmerries weer komen. En die nachtmerries die voelen of die doen overkomen alsof het weer opnieuw gebeurt. Dus dat is, uh, ja, dat is ook verschrikkelijk naar. Ze kunnen overdag ontzettend schrikken. Um, of, uh, uh, uh, nou ja, en dat merk je in ieder geval uh, aan uh, concentratieproblemen. Uh, dus op school, als we naar school weer kunnen, achterblijven. Ja. Uh, Ziet u het aan een kind als hij binnenkomt bij u in uw praktijk? Dat er iets aan de hand is? Dat ze, dat nee, ze niet na... altijd. Nee? nee, lang niet altijd. Soms, soms is een kind zo. Ja, bij ons dan, en dat is dan in Nederland, als kindze, kinderen bij ons in de praktijk zijn. dan kunnen ze soms uh, zo ambitieus zijn uh, op de basisschool. dat ze het zo graag, zo goed willen doen. dat het uh, eigenlijk ideale leerlingen lijken en zijn. En het grote verdriet en waarom het allemaal zo belangrijk is... komt dan pas in tweede instantie. En sommige kinderen zijn, merk je heel lang niets aan. Maar pas als ze met familieleden goed gaan, dan gaan zij onderuit. Dan, dus het kan van alles. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reentjes. Ja, tot half negen ben ik in gesprek met uh, Moussane Arja uit Syrië. psycholoog Trudy Moore en Rianne Franke. Werkzaam voor War Child in, in Libanon. En we praten over de effecten van de oorlog in Syrië op uh, kinderen. Uh, meneer Arja, uh, u vertelde dat uw neven zijn gestorven bij uh, de oorlog in, in Syrië. Ja. Um, maar u heeft ook nog uh, broers, zussen. Wonen ja. die nog in, in Syrië? Uh, nee, uh, ze zijn alles, alle huizen kwijt. Helemaal echt alles kwijt. Dus ze zijn allemaal in Libanon, nou, een Ze zijn uiteindelijk ja. weggegaan, gevlucht. Ja. Klopt. En was dat moeilijk om te vluchten? Nee, ze hebben al lang uh, wel. Uh, in, denk, denk ik in maart uh, uh, gevlucht naar Libanon. Ja. Dus uh, was het wel veilig in die tijd. En is dat gewoon een kwestie van de, de grens overgaan? Of hoe, hoe werkt dat? Ja, Hamza is uh, rond 70 kilometer ver van Tripoli, dus is, uh, geen uh, grote uh, afstand. En, uh, maar wat... die zijn gewoon open, die grenzen? Uh, vroeger wel. Toen nog? Ja, nu niet meer. Uh, heb ik vandaag gehoord dat 400 mensen zijn die door de grens uh, gekomen naar Libanon. Maar het is wel een, een, een Libanese wet de laatste twee maanden, dat uh, gezien, uh, Syrisch gezien, mag niet in Libanon, mm -hmm. uh, door de grens. Wel individuele, maar families mag niet meer. Dat mag niet meer. Nee, nee. Is geen plek meer. Want heeft u nog contact met mensen in, in Syrië nu? Uh, jawel, Ik ben vijftien uh, dagen geleden was ik in, uh, in Libanon en uh, een paar dagen ook in, uh, in Syrië. Ja. Hebben wij uh, medicijnen gebracht naar binnen? Dus, uh, Wat heeft u naar binnen gebracht? Uh, medicijnen. Medicijnen. Ja. Oké. Okay. En is dat dan een geheime operatie of, uh... Nou, wel geheim, omdat wel gevaarlijk weg. De ja. grens was helemaal dicht en uh, was helemaal echt gevaarlijk van, van alle kanten, alle twee kanten, de Libanese en de Syrische kanten. Maar we hebben wel uh, vijf, zes dozen medic medicatie die moet gewoon naar ja. binnen, dus hebben wij wel gebracht. Dus in die zin doet u nog wel degelijk wat voor uw vaderland ook, hè? Ja, zeker. Want u, uw broers en zussen zijn dus naar Libanon gegaan, ja. daar zijn geen vluchtelingenkampen, waar zijn die terechtgekomen? Nee, er nee, zijn nee. Geen, geen kampen in Libanon. Nee. De Libanese regering heeft nog steeds niet erkend dat er een, een vlucht, een Syrische vluchtelingen zijn in, in, in, in Libanon. Mm -hmm. Dus geen kampen, moet iedereen zelf uh, regelen, een ja. kamer of een... Uh... En hoe hebben, waar zitten zij dan nu? Ja, ze hebben twee kamers in uh, Tripoli. Er zijn nu 19 personen. Met kinderen erbij dus? Ja, ja. Ja. Dus, uh, en wat, we hebben het natuurlijk ook over de gevolgen voor kinderen... Hè, van deze oorlog. Wat, wat vertelt uw broer over of uw zus over de kinderen? Wat het effect is geweest voor hun? Ja, het is wel een groot effect. Ik bedoel, ik heb wel met veel kinderen gesproken daar. Uh, vooral uh, een meisje die, die, zit, uh, die heeft uh, een neef van haar uh, uh, vermoord. Gewoon echt een paar, paar meters ver van haar. En ze zit te, te tekenen voor mij. Dat is de tank. En dat is mijn neef, die lag op de grond. En... Uh, en dat is de bloed van mijn neef en dat is die hand van mijn ja was gewoon echt een tekening. Ja, dat wil ik niet meer zien. Nee, aangrijpend. Ja, dus uh, met mijn ik heb zelf een, een kinderopvang opgezet daar in Tripoli. Dus die, die kinderen zit ik uh, nou dagelijks daar met die kinderen en hoor ik alle die verhalen. Ja. Ze hebben een beetje vertrouwen opgebouwd tussen elkaar. Ja, het is wel leuk, maar die verhaal is gewoon. Uh, ja, verschuwelijk. Ja. Want Rianne uh, Franke in, in Libanon, jij werkt dus daar voor, uh, voor War Child. Um, wat kunnen jullie doen? Wat doe jij precies voor die kinderen? Hoe kom jij bijvoorbeeld met ze in aanraking? Wij uh, werken met heel veel lokale mensen. Wij werken ook in het, in het noorden van uh, Tripoli. Dus wat ook net gezegd uh, werd uh, Tripoli en Halba. Dus uh, inderdaad heel veel kinderen uit Homs. Uh, wat wij onder andere gedaan hebben... is geprobeerd zoveel mogelijk kinderen weer in de school te krijgen. Dus door die lokale mensen, die kennen heel veel uh, mensen. Het zijn de scholen die daar al zijn. En die weten vaak wel waar de, waar, waar de kinderen zitten, waar de Syrische vluchtelingen zitten. Ja. Dus zo vinden wij de kinderen. Want in in want Libanon, zitten echt uh, overal verspreid, ja. Ja, precies. Want, maar in Libanon ja. wordt er natuurlijk Frans gepraat op die scholen, volgens mij. Ja. En die kinderen ja. die spreken dat niet, toch? Ja, we hebben dus ook, uh, we hebben deze zomer hebben we intensief uh, Franse lessen gegeven. Zodat de kinderen dit schooljaar in kunnen stromen uh, uh, in de klas. En, en dat is ook gelukt. Uh, in ieder geval dat ze begonnen zijn. Want ze hebben natuurlijk nog steeds wel moeite met Frans. Ja. Maar, uh, maar dat ze eigenlijk ja. ook echt in dat land een beetje aarde. En niet alleen maar met Syrische kinderen in aanraking komen. Die ook ellende hebben meegemaakt. Ja, ja, nee, het is inderdaad uh, gemengd met de Libanese jeugd. Ja. Maar Wat ik wel heel grappig vond, is dat wat, wat u net zei: dat, dat de kinderen uh, dan de, de, de beste student waren, of hoe ze dat zijn. Ja, niet meer zo precies. ambitieus waren. Maar, ja, maar wat ik ook zie, is dat alle kinderen die wij spreken en vragen: van Vind je het leuk op school?, dat ze zo blij zijn dat ze weer naar school kunnen. Dus de, ja, het is wel iets dat ze, weet je wel, weer wat normaals ja, in hun leven hebben, denk ik. Geeft het jou een voel? Het gewoon een lekker kind kunnen zijn. Ja, absoluut. Je hebt het gevoel Natuurlijk, dat het, dat het ja. inderdaad het verschil maakt? Uh, ja, het is een druppel op de gloeiende ja. plaat. Maar ja, goed, voor ieder kind uh, die je kunt helpen en die weer naar school kan gaan... in ieder geval wat plezier weer heeft, is, ja. Iets, iets mooi meegenomen. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, Trudy Mooren, u behandelt uh, hier in Nederland uh, ook uh, gezinnen... en dus ook kinderen met, uh, met trauma's van oorlog. Niet per se Syrië, maar ook gewoon andere landen. Waar komen ze bijvoorbeeld vandaan? Uh, ja, uit, uit allerlei landen. Uh, het wisselt nogal uh, uit Afrikaanse landen, uit Congo... of uit Nigeria, of uit Liberia, of uit de Caucasus. Uh, ja. uh, en ja, en het, is, het is niet zo dat de, de, de dingen waar we het nu over hebben... over de, de effecten op de kinderen, hè, de slachtoffers ja. die het in Syrië heeft bij kinderen... echt ook doelwitten zijn, dat gebeurt ook in andere oorlogen. Helaas, soort... wel, ja. Ja. Ja. Ja, helaas wel, ja. En dan zit er zo'n kind tegenover u, uit uh, Liberia. En ja. dan? En dan? Ja. <laughs> nou, de, de dingen die, uh, die net genoemd werden, zoals eerst weer die hele normale kindvriendelijke sociale omgeving moet wel weer uh, gewoon opgestart zijn. En dan kom, uh, sluit het net zich een beetje, dan het gezin proberen we te ondersteunen. Maar hoe dan? Maar dan, nou, ja, omdat we, we draaien bijvoorbeeld uh, groepen met meerdere gezinnen tegelijk, uh, waarbij ouders. Uh, Elkaar kunnen helpen in hun uh, ouderrol, Maar ook uh, kinderen kunnen leren van andere ouders. Maar dat uh, lijkt me qua taal ook niet zo eenvoudig, toch? Nee, we hebben heel veel tolken. Dan zit er een heleboel ja. tolken bij in de ja, zaal. Ja, nou, ja, in de zaal je, in het de moet ruimte. wel te doen zijn. Als, als we zo vier, drie, vier, vijf gezinnen hebben... dan uh, zijn er soms dezelfde taalgroepen. En dan valt het aantal ja. tolken ook wel weer mee. Maar we zijn wel gewend om te werken met tolken. En wat zijn dan de universele dingen waarin... He, ook al is het in Liberia of in Joegoslavië of wat dan ook... waarin ze elkaar uh, kunnen helpen? Um, ja, toch, er zijn verschillende dingen, maar heel belangrijk is ook de erkenning... dat er iets verschrikkelijks is gebeurd en waar je weer mee verder moet en ook uh, de erkenning van de kracht die mensen met zich meebrengen. Ja, maar wat is erkenning? Zeggen, jeetje, ja. wat is het erg? Nee, daar, daar ben je niet mee. Maar, maar precies begrijpen wat, wat maakt dat het zo erg is... en hoe je dat in het dagelijks leven elke keer meemaakt. Dus bijvoorbeeld als je kind lastig is, uh, een twee- of drie- of vierjarige... en die niet wil luisteren... en je hebt omdat je als moeder of vader continu beelden hebt... Uh, en zorgen maakt over achtergebleven in het land... niet het geduld meer om, uh, om dat op een manier te doen zoals je wilt... En dat gebeurt en dan één keer beter kort af, en twee keer beter kort af. En dan op een gegeven moment raakt het kind eraan gewend dat je wel weer tekort af zult zijn. En dan ontstaan er patronen die, ja, die, die schadelijk zijn en die niet meer maken dat je het leuk hebt met elkaar. En dat is wat uh, ja, zacht gezegd, om het zo maar ja. te zeggen. Soms dat, is het heel ingewikkeld. Maar dat probeer, probeert u ze te laten inzien. Precies, precies. En daar kunnen andere ouders, die in datzelfde erkenningsbootje zitten, nog veel beter bij helpen dan, dan wij dat ja. kunnen. Wij kunnen het zo organiseren dat moeders en vaders elkaar kunnen helpen. En die kunnen elkaar veel meer vertellen over wat ze zien in ja, hun zo stijlen. Zo ben ik het met... om minder gestrest te zijn of niet meer terug te denken. Helpen elkaar. En zo'n kind ja. zelf, he, die heeft ja. bijvoorbeeld wat u noemde uh, slaapproblemen... Ja. of die gaat weer in bed plassen. Of ja. nou, je kent stressverschijnselen ja. bij kinderen. Ja. Um, wat kunt u daar vervolgens aan doen? Hoe krijg je die beelden? Want daar ja. komt het dan dus door. Die, ja. Hoe krijg je die uit dat hoofdje van zo'n kind? Nou, helemaal eruit gaan ze dus niet meer. Maar we hebben wel een aantal technieken die kunnen helpen. En waarvan ook bekend is dat ze helpen. Dus als je uh, met een kind alleen werkt... dan kan het heel erg uh, goed zijn om... met de techniek als speltherapie of uh, schrijftherapie... Maar en wat ook... betekent dat, speltherapie? Be wat doe je dan? Ja, met speltherapie probeer je aan de hand van... Uh, nou, of tekenen, of uitspelen, rollenspel... Uh, spelen in de zandbakken bij bepaalde leeftijd... probeer je uit te spelen wat, uh, ja, wat de belevenis van het kind... Is. Dus dan zeg je krijgt, hier staat een, een geweer en daar is bloed en ik bedoel maak je het dan heel... Nou hier speelgoed, kies uit waar je mee wil spelen vandaag en, en dan ontstaat dan? er een verhaal. Uh, kinderen zijn ook op zoek, net zoals wij als volwassenen naar wat, uh, naar een verklaring van waarom is het gebeurd en dat komt in het spel boven. In het spel is een... Daar, daar kunnen kinderen, en die hebben natuurlijk veel meer fantasie, wij als volwassenen hebben dat toch een beetje afgeleerd en van die fantasie kunnen ze gebruik maken om bijvoorbeeld het uh, goed af te laten lopen of uh, een redder uh, uh, bij... Uh, in te, een rol ja. in te geven of door uh, nou zelf uh, maatregelen te nemen. En in het spel kan een kind veel, ja, de machteloosheid eigenlijk de baas door uh, uh, op te treden. Ja, en, en, en daar zal een ruimte voor zijn. dat dat werkt? Ja, we merken dat dat werkt, maar er zijn ook andere technieken. De, eye move, de EMDR, de Eye Movement Desensitization Reprocessing. Nou, vergeet dat uh, woord. <laughs> EMDR. EMDR, uh, dat uh, ligt uh, al, uh, dat is al uh, zo langzamerhand uh, best goed bekend. Dat is een, uh, een, een methode waarin je echt met de scherpste uh, pijnlijke plaatjes uh, van het geheugen werkt. Dus, dus uh, uit het voorbeeld, uh, als een kind dan elke keer terugkerende beelden heeft van net dat ene. Die, dat, dat ene uh, beeld op straat, uh, zoals uh, u uh, beschreven op die tekening. Dan kan je dat uh, behandelen door te zeggen van nou, stel je voor, uh, zet het daar, zet de film daarop vast. Uh, teken het bijvoorbeeld. Uh, dit is het plaatje wat voor jou zo vervelend is. Wat elke keer waar je bij je rot voelt. Ja. Um, en dan ga je proberen de aandacht af te leiden door een andere prikkel te bieden. Dus uh, je laat de ogen van links naar rechts bewegen of je biedt uh, een uh, prikkel op de oren aan. Maar dat werkt minder goed, weten we inmiddels. En door die combinatie, door elke keer toch terug te laten kijken en af te leiden... Uh, gaat iemand leren dat, het, dat de pijn er aan of de last erbij zakt. Dus de symptomen nemen daarmee ook een beetje af. En een kind, net zoals een volwassene, leert dat het eigenlijk bij toen hoort... en niet meer bij nu. Dat het, die herinnering, dat het een herinnering was van iets wat, wat echt afgelopen is... En, niet meer elke keer zich uh, herhaalt. Ja. En welk voorbeeld... Uh, wat fijn dat dat dan ja. werkt, trouwens, zo'n zo therapie. Dat is ontzettend fijn, ja. ja. ja. En welk voorbeeld van een, een kind met, met haar of zijn ouders... weet u zeker dat u over tien jaar gewoon nog weet of over twintig jaar... Oh ja, dat is een goede. Nou, er zijn er namelijk heel veel. Ik vind de, de, de kinderen komen binnen met verhalen de, die en elke keer vertellen ze iets wat volstrekt nieuw is, waarvan je denkt van jeetje, ik wist niet dat de mensen daartoe in staat zijn. Wat bijvoorbeeld... En dan heb ik toch al heel wat gehoord. Zo dus ja, dat. Maar er zijn kinderen die getuigen zijn geweest van het geweld wat hun ouders of wat uh, een broertje of zusje is aangedaan, dat is een, een familie waarbij er een, uh, een broertje is vermoord en daar. Nou, de ouders wisten niet dat de kinderen dat hebben gezien. Er zijn meerdere gezinnen waarbij uh, moeder is verkracht. Uh, en vader heeft moeten toezien. Uh, en, de, en de kinderen hebben het ook gezien, gehoord. Ja. En, uh, dus er zijn ontzettend veel verhalen die, uh, ja, die niet meer weggaan. Nee. Die, uh, ja. ja, want uh, dat is natuurlijk, uh, um, Rianne Franke, ook uh, jouw werkelijkheid daar in Libanon. Um, ja. ja, Is het zwaar werk? Is het zwaar werk? Dat is een moeilijke vraag. Um, nee, het is geen zwaar werk. Uh, het, het, het, is, het, het is werk wat wat, wat wat oplevert. En je hebt het gevoel dat je niet genoeg doet, maar je doet wel wat. En, en ja, dat maakt wel een verschil. Ja, en nou zo doen jullie allemaal wat. Um, Moest dan ja. Arja. Uh, heel herkenbaar... Oh, sorry. Ja, nee, ga je gang. Ik hoor zeggen, heel herkenbaar wat ze vertelde over de rollenspellen en, en zulke soort dingen. Het is precies ook wat wij doen. En het inderdaad het stopzetten en een andere wending geven. Dus ik vond het leuk dat dat... Uh, nou ja dat, ja, dat ook gezegd werd. Ja, zo. over de hele wereld wordt dat dus nu op deze ja. manier toegepast, ja. gelukkig. Uh, tot slot ga ik naar uh, Moussana Arja. Uh, de Nederlandse uh, politiek overweegt trouwens nu Syrische studenten... hier hun uh, studie te laten afmaken. Mm -hmm. um, denkt u goed idee? Jawel, maar het is wel weinig. Heel weinig. Ze moeten meer doen? Ja. Ik bedoel, uh, niet alleen maar Nederland. Nederland, maar de hele wereld heeft... Die serie mensen gewoon achtergelaten. En, uh, niemand zorgt voor hen. Geen hulp. Uh, en ik, die, die, die grote internationale organisatie die heeft helemaal, geen, helemaal niks gedaan daar. En, en ze doen helemaal niks. Sorry. Nou, we, we ja. moeten afwachten, want er is inmiddels wel in elk geval uh, een uh, speciale VN-gezant. die nu uh, deze week gaat proberen. Ja, ik zie u cynisch ja. kijken. om Assad zover te krijgen dat hij het staakt het vuren afkondigt. We zouden hier nog uren over door kunnen praten. We natuurlijk ook over de politieke situatie in, in, in Syrië ja. en het al dan niet ingrijpen. We moeten het hierbij laten. We hebben het gehad over de effecten op kinderen. Yes. En in elk geval gebeurt er een heleboel om te zorgen dat, hè, dat de gevolgen in elk geval een beetje afnemen. Dank u alle drie heel hartelijk, Moussana. Arja Mooren en uit Libanon Rianne Franke. Dank. Graag gedaan. Ja, dit was hem, de uitzending van vanavond. Um, morgen dan ontvangt Alice de Bruin mijn collega Bas de Geij Fortman. En dan hebben ze het over GroenLinks. gewoon weer terug naar Nederland dan. Um, op onze site tweedingen.nl meer informatie over onze gasten. En daar kunt u ook reacties achterlaten. Ja, BNN Today staat te trappelen. Erik Kortom. Ja, ik sta zeker te trappelen. De, wat brengt de woensdag? Uh, de woensdag brengt een, uh, een gesprek over tv-trends. Want in uh, Cannes is net een Mipcom uh, geweest... en uh, twee mannen van het uh, televisieproductiebedrijf... Toevallig komen erover vertellen... wat we allemaal in het komende seizoen kunnen verwachten. Gaan we gaan het natuurlijk hebben over het zogenaamde sociale leenstelsel. En we gaan kijken wat daar zo sociale aan is. Luc is er natuurlijk met alle uh, updates en dergelijke. Dus zometeen lekker luisteren naar BNN Today. Maar eerst het nieuws gelezen door Nanette Weijl. Radio 1.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 Een oud-europarlementariër Nel van Dijk gaat de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoeken. Ze volgt André van S. op, die zich vanmorgen terugtrok, omdat haar onafhankelijkheid ter discussie stond. Van Dijk onderzoekt waardoor GroenLinks bij de verkiezingen vorige maand zes van de tien zetels verloor. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Erik, Het is 2,5 minuut over half negen. Een hele goede avond. Dat het stelsel voor studiefinanciering gaat veranderen... dat lijkt nu wel zeker te zijn. Uh, wij kijken straks vooruit... want hoe ziet studeren er over tien jaar uit? Dat is een, gro dat is een grote vraag en hopelijk ook grote antwoorden. Zometeen hoor je hoe het kan uh, dat je voor het sturen van een Twitterbericht... meer straf krijgt dan voor het gooien van stenen naar de mobiele eenheid. En ben je benieuwd wie die hier allemaal in de studio rondhupsen. En dat zijn er nogal wat vanavond. <laughs> het gaat veel te, koffie, veel te koffie, doorheen. Zet dan even via radio1.nl je webcam aan. En dan zie je uh, onder andere Luc, onze eerste gasten... Uh, Taco Simmerman, Duurt Roman, mannen van Tuvalu. Komen net terug uh, uit de uh, kan van de Midcom. Net geland. Net geland. Net eh, thuis, als ja. een idioot met piepende bandjes hier naartoe. En jullie ja, zitten hier, met, ook fijn ge gebruind. Was het mooi weer Dat Ja, was heerlijk. Ah, ja, dat, is voor <laughs> dat was geen straf. Dat was geen straf. Daarnaast, mooie ontdekkingen gedaan. Nou, wat heel leuk is, we hebben eigenlijk net, we krijgen net een smsje dat uh, uh, het BNN-programma Hoe zin, hoe zout horen ja. wij net heeft een prijs gewonnen in Cannes bij de C21 Frappa Awards. Kijk als uh, beste interactieve format van het afgelopen jaar. Daar gaan we het straks uitgebreid nog langer over hebben. Hartstikke mooi. Uh, welkom dus. Um, ja, straks een deze Topics met Luc natuurlijk. Ja, met nieuws over een brandende boot. De meest gastvrije stad van Nederland is bekendgemaakt. En in Nunen is een rattenplaag. En het zijn niet meer die kleine kutraadjes. Het zijn zulke keren, Die grote lulligen. En dan komt de nog. Zometeen meer daarover is een bijzondere verhaal. Straks aan de die kleine kut, van die, niet van die lulleken. En dan de sport met Robert Meder. Robert. Ja, Goedenavond. Op de dag dat het Amerikaans antidopingbureau USADA... het onderzoeksrapport over de dopingpraktijken bij US Postal... en Lance Armstrong naar de internationale wielerfederatie... de UCI stuurde, heeft de oud-wielrenner George Hinkepie toegegeven... dat hij tot 2006 doping heeft gebruikt. 39 jaar is de Amerikaan inmiddels. Die eerder dit jaar zijn loopbaan beëindigde. Hij is de voormalig meesterknecht van Armstrong... en stond hem bij in al zijn toezegen. Ik heb hier die schrijft... Al vroeg in mijn carrière werd het mij duidelijk... dat het niet mogelijk is om zonder doping te presteren op het hoogste niveau. En ik heb daar spijt van. Dat nou, USA- rapport dat is inmiddels uh, uh, ook openbaar gegeven. Dat zitten we bovenop de sportredactie met de man of wat uh, te lezen. 200 pagina's waarin tot in detail wordt uitgelegd hoe het allemaal gegaan is. En ook de getuigen die worden daar uh, in expliciet wordt erin uitgelegd wat ze hebben uh, gezegd. Tijdens de verhoren uh, zoals ik al zei, we zijn dat nu aan het lezen. En mocht er meer nieuws uitkomen, dan hoort u dat natuurlijk uh, later vanavond. Het rapport omvat, uh, wat ik al zei, 200 pagina's met verklaringen van uh, 26 personen in totaal tegen Armstrong, onder wie de renners zoals Hinkepi, Leipheimer en Sebriski. En ook de UCI wordt daar, de rol daarin, wordt uh, onder de loep genomen. Er zijn alvast een paar, paar pagina's gelezen, maar er staat op de ja. staat namelijk Precies. vernietigend rapport ja. over Armstrong. Is het dat ook? Uh, Dat is het ook, okay. ja. Dus uh, geen twijfel meer over mogelijk. Maar Heerlijk. ook de UCI heeft daar wel een rol in gespeeld, maar meer details daar in de loop van de avond over, want yes. we willen dat rapport natuurlijk wel eerst goed gelezen hebben. Met Kevin Strootman als aanvoerder en Klaas-Jan Huntelaar als centrumspits... begint het zelf elftal vrijdagavond in de Rotterdamse Kuip... en de wedstrijd tegen de TUT toch wel wat zwakker. Andorra, bondscoach Louis van Gaal legt uit... waarom Strootman bij absentie van Wesley Sneijder aanvoerder is geworden. Nou, ik denk zeker binnen het veld uh, dat hij het voorbeeld kan zijn. Buiten het veld moet hij nog een hoop leren. Maar daarvoor is hij ook derde aanvoerder. Maar hij zal morgen de band dragen omdat uh, hij speelt en uh, Dirk kaart niet. Dinsdag wacht Oranje een veel zwaardere tegenstander. Dan speelt de ploeg van Van Gaal in en tegen Roemenië. Maar de bondscoach ziet het duel met Andorra niet als voorbereidingswedstrijd op die tegen Roemenië. Nee, nee. Voor Andorra is een tegenstander uh, die wij, uh, zoals trainers dat zeggen, niet moeten onderschatten. Want als je tegen, tegenstanders onderschat, dan uh, denk ik dat het uh, uh, zeer moeilijk uh, zou kunnen aflopen. De voorbeelden zijn uh, vorige week of die week tevoren al gegeven... door onze uh, clubs uh, die bovenaan de ranglijst staan. PSV en Twente, die tegen uh, amateurs... Uh ook uh, heel veel moeite hebben ondervonden om van ze te winnen. En dat is valt goed nieuws voor de Snow van NEC. Want hij kan zonder problemen weer voetballen. Dat blijkt uit onderzoek van specialisten van het uh, UMC. Snow kreeg in de wedstrijd tegen Feyenoord op 29 september last van zijn borst en werd uit voorzorg gewisseld. De middenvelder die in 2010 tijdens een wedstrijd van Jong Ajax werd getroffen door een hartstilstand bracht daarna de nacht door in het ziekenhuis waar bleek dat er probleem was ontstaan door hartritme stoornissen. Maar hij mag weer voetballen. Ja, gelukkig ja. wel. Ik was weer pagina 3 van dat rapport van 200 <laughs> pagina's, dus ik ga even doorlezen. Ja, doe dat. Straks na, na tien ongetwijfeld veel meer. Daar heb je het ja, uit, hè? Ja, zeker, ja. Beloofd? ja, ja, ja, ja. Okay, goed Robert gaat als een idioot lezen nu. Uh, dan gaan we even. eerst, voordat we alle onderwerpen induiken... eerst even een potje skanken. Weten we nog wat dat is, mannen? Skenken? Nou, nee? Nee, nee, skunk. Ja, ik ik nee, skunk maar. wel, maar dat, dat kun je roken. Skenken kun je dansen. Dus je het over ska, dus die oude muzieksoort... die van Jamaica overwaarde naar Engeland... Uh, daar kun je op dansen de skanken. Dat kan deze sherri uit Nederland ook. Moet je maar eens luisteren. Try my love. In Nederland. Ik heb het tegen de gezegd, je moet dit meer gaan maken, want dit is zo lekker. Try My Love, hoor, You van Sherry Ann. Radio 1. BNN Today. Van, sorry, vanmiddag is een 23-jarige jongen veroordeeld. Veroordeeld, jawel, voor het oproepen tot uh, een Ar Arnhemse variant van Project X in Haren. Um, twee weken celstraf, waarvan één voorwaardelijk. Strafrechtadvocaat Mathieu van Linden. Uh, de straffen in de zaken rond Haren zijn veel Werk, werkstraf. Daar hebben wij de afgelopen twee dagen veel over gesproken. Um, hoe kan het dat deze jongen wel de cel in moet? Terwijl die, hij is er niet bij geweest, heeft geen stenen gegooid, heeft getwitterd. Ja, het, uh, is, uh, iedere zaak op zich is natuurlijk uh, een afweging die de rechter maakt. Waarbij de feiten een rol spelen, maar ook de persoon van de verdachte... Ik heb begrepen dat in dit geval uh, de rechter het de verdachte bijzonder kwalijk nam... dat hij uh, dergelijke oproepen uh, plaatste nadat die rellen in Haren had plaatsgevonden. En uh, daar ook expliciet naar verwees. Dus eigenlijk dat hij met de kennis van dat moment toch nog heeft opgeroepen... tot we gaan nog zo'n feestje organiseren? Ja, ja, dat is één ding. En bovendien waren de uitlatingen die hij deed... Uh, ook uh, eigenlijk rechtstreeks het oproepen tot het plegen van strafbare feiten. Okay. En dat is precies wat opruiming inhoudt. Ah, en, en opruiming is, is dan in dit geval, tenminste, zo lijkt het, uh, ik ben geen, ben geen advocaat, maar ik zie dus nu dat twitteren en het oproepen en het opruimen tot in dit geval auto's in de fik zetten, want dat, dat was wat hij riep, um, uh, in de veroordeling uh, erger lijkt dan stenen gooien naar de politie en, uh, en, een, en een dorp terroriseren. Nou, op zich, als je kijkt naar het delict van opruiming, dan is dat uh, qua strafmaximum vergelijkbaar met uh, de lichtere vormen van uh, openlijke geweldpleging. Ja. Um, het strafmaximum op opruiming, opruiming is vijf jaar. En het strafmaximum bij de lichtste vorm van openlijke geweldpleging is vier en een half jaar. En bij een iets zwaardere vorm zes jaar. Okay. En uh, het zijn dus op zich qua strafmaat vergelijkbare delicten. Is celstraf dan zwaarder dan werkstraf als we, als we het laten we zeggen moeten wegen? Ja, als uh, strafmodaliteit is het in principe een zwaardere straf. En uh, ik heb begrepen dat in dit geval ook een werkstraf was geëist... door het Openbaar Ministerie, een ja. werkstraf van 60 uur. Dat is in feite vergelijkbaar met wat er uh, uh, aan straffen is opgelegd... Uh, bij die project XRL-en in Haarum. Mm -hmm. Alleen de rechter vond dat in dit geval een te lichte strafvorm... omdat hij de gedachte erg kwalijk nam... dat uh, hij een dergelijke oproep uh, had gedaan nadat die wel in hun haren hadden plaatsgevonden. Precies. De advocaat van deze jongen vindt trouwens... dat het uh, Openbaar Ministerie de pers zo nodig... Uh, uh, of heel erg onnodig heeft opgeport. He. Heeft, heeft opgejuind in dit verhaal. Volgens haar had die strafzaak eigenlijk gewoon wel... zonder de rechter, uh, uh, zonder de rechter afgedaan kunnen worden. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Um, ik, ik denk dat zij bedoelde dat de zaak misschien... met een uh, strafbeschikking of een uh, transactie had kunnen worden afgedaan. Ja. Uh, uiteindelijk uh, heeft de, het Openbaar Ministerie een enorme vrijheid om te bepalen welke zaken ze wel voor de rechter brengen en welke ze op een andere manier afdoen. En uh, Ik kan me in dit geval voorstellen dat de keuze van het Openbaar Ministerie is geweest uh, dat het om uh, nou ja, echt een duidelijke oproep ging om het strafbare feit te plegen, ook in relatie tot de gebeurtenissen in Haren een week eerder. Stel nou, je bent zelf strafrechtadvocaat. Strafrecht Stel nou dat, dat dit jouw cliënt zou zijn, zou je dan overwegen om daar tegen in hoge beroep te gaan? Of proces, hoe noem je dat? Protest aan te tekenen. Wat is er nog eventueel mogelijk? Um, je kunt in hoge beroep gaan. Uh, de afwegingen daar die zijn natuurlijk heel persoonlijk voor de cliënt waar het om gaat. Um, wat daar in dit geval een rol bij zou kunnen spelen, is uiteraard dat de rechter een zwaardere straf heeft opgelegd dan uh, geëist was door het hmm. Openbaar Ministerie. en dat afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de verdachte... een zelfstraf ook gevolgen zou kunnen hebben voor hem. Bijvoorbeeld qua werk of opleiding. Ja. Goed. Nou, we gaan het, deze, deze veroordeling is er. En we gaan kijken of er nog een, een vervolg aan gegeven wordt. Mathieu van Linden, dank je wel. Graag gedaan. Dank je Sarah Palin kan het niet alleen af, vanaf haar, uh, uh, haar veranda uh, van, naar Rusland kijken en, uh, en zien. Ze kan ook heel goed vertellen hoe je fit blijft. Ja, dat is En ze is niet de enige. Daar kom je zo meteen achter. Goed, ze zit hier naast me. Het Walhalla voor tv makers ligt deze week namelijk in het Franse Kan. En deze twee mannen waren daar. Ze zijn echt net aangekomen. Taco Zimmerman en Duurt Holman, welkom. Dank je. Um, eigenaren van Toevallu Media, dat is een televisieproductiekantoor. Jullie maken welke programma's? maken jullie zo, zo Je kunt ons kennen van Alibé volle toeren, DNA onbekend, Groeten van Max. Kijk uh, aan, dat soort programma's. Dat zijn wel uiteenlopende dingen. Ja, ja. ja. ja klopt. Jij, jij vertelde, net, Duurt, dat de, uh, BNN een prijs heeft gewonnen. Ja. Ja, we hebben een uh, prijs gewonnen met z'n allen met uh, het programma Who's in, Who's Out. Wat uh, begin dit jaar op Nederland 3 te zien was. Een interactieve dramaserie. Waarbij eigenlijk genres door elkaar lopen. En waarbij je via een online tool kon je zeg maar, zelf auditie doen. Ja. Dus je kon zelf uh, meespelen met de acteurs op internet. en daarmee je auditie doen. En uiteindelijk bepaalde het publiek wie de serie moest verlaten en wie er nieuw in kwam. We komen dus zo op wat dat betekent, zo'n prijs, ja, laat maar ja, zeggen. Laten we, we eerst is eens even kijken, want dat is, uh, het is de beurs uh, waarop gekeken wordt... wat er het komende seizoen interessant zou kunnen zijn op de televisie. Wat je, er worden programma's verhandeld, zou ik maar zeggen. Uh, welke programma's deden het daar zo goed... dat wij ze over een jaar of twee, zeker op televisie, zullen zien? Ja, dat is een beetje lastig. Want televisie, je kan het nooit helemaal voorspellen. Uh, je moet je voorstellen, het is daar een enorme beurs. Een, een grote huishoudbeurs, en nog groter. Waar echt inderdaad televisie per vierkante meter uh, ook verkocht wordt. Hè? Echt in bulk. Ja. En daarnaast zijn er inderdaad, uh, er zijn producenten. Er zijn formatontwikkelaars. Er zijn zenders. Dus alles komt daar samen eigenlijk. En uh, ja, om nu te zeggen, well, oké, okay, dat en dat zul je het komende half jaar op televisie zien. Dat kan ik niet zeggen. Want televisie is ook een langzaam medium. Dus het wordt nu... Gekocht. Maar er, is, er zal vast iets tussen gezeten hebben waarvan je denkt, ja, nou, als dit niet gemaakt wordt, iets, dan zijn we gek. Wat, wat, wat, iets wat wij gezien hebben, en wij zijn niet de enige, is in ieder geval een opvallend ding. Dat was The Taste. Dat is een programma wat eigenlijk een beetje nou, voortborduurt op The Voice, zou je kunnen zeggen. Maar dan in een heel ander genre. Het is namelijk een format waarbij een aantal uh, koks, chef -koks, mm. uiteindelijk blind moeten proeven. Oké. Okay. Ja en hoe dat precies helemaal uh, uh, zich gaat verhouden. Maar dat wordt dat denk... dan ook weer een programma met afvallen en jury... Nee, en dan onder de niet, het is, stoelen? Of? Nee, het, is meer, het, het, het zit er uiteindelijk denk, meer in van... kan een chef zijn eigen eten onderscheiden van dat van anderen ten eerste? Ja. Kan hij proeven wat erin zit? En het is natuurlijk gewoon een leuk format element om te kijken... of je zonder dat je dat smakelijke eten voor je ziet zitten... of, of, je, je, dan, ja. of je dan anders proeft dan wanneer je inderdaad... een heerlijke biefstuk ziet liggen of iets anders. Tacos, was dat iets waar jij van stijl achterover sloeg? Nou, stel achterover is een groot woord. Bestaat uh, dat zo... eigenlijk nog in televisie? Ja, oh, dat God. gebeurt wel, ja. Jawel, The ja, ja. Voice ja. was bijvoorbeeld een. Uh, toen het uitkwam, was echt uh, de ja, bom. Big, Big Brother was Big een Big brother, natuurlijk brother was een aardverschuiving. Deal ja. or no deal. Ja. Ja. En dat is wel leuk, want dat zijn allemaal drie, toevallig drie Nederlandse formats op rij. Je ja. merkt ook dat Nederland is eigenlijk uh, heel groot op formatgebied. Uh, Nederland samen met eigenlijk Engeland en Amerika zijn de landen waar nieuwe formats uh, vandaan hele komen. Heel de wereld kijkt naar Lingo, Hello and Goodbye. Ja. De andere titels die we net noemden. Laten we even kijken hoe dat gaat. Want we, we, we, bedoel, ik, ik, ben, ik heb geen televisieproductiebedrijf. Ik ben nee. nog nooit op die beurs in Kan geweest. Je hebt een format, en ja. dan ga je daarheen. En nou, dan, dan kun je dat presenteren. En dan, stel dat er interesse is, wat gebeurt er dan? Is dat dan heel stiekem in acht nou ja, de achterkamertjes overlegd? Uh, uh, in ons geval... wij maken eigenlijk bijna altijd promo's van onze ideeën. Dus het is niet zo dat je uh, je idee gewoon vertelt... aan mm -hmm. een uh, omroep of aan een andere producent uit het buitenland. Dus je maakt een filmpje wat, wat in ieder geval het gevoel daarvan weergeeft. En soms maken we zelfs een hele uitzending... waar we gewoon zelf geld in investeren. He dat hebben we bijvoorbeeld bij ADB op volle toeren gedaan. Nee. Daar geloofden we zo in, in dat idee... Hebben gewoon uiteindelijk een hele uitzending gemaakt. Met het hele productieteam. Met degene die het bedacht hebben. En dan uiteindelijk laat je zo'n hele uitzending. Laat je een omroep zien. In dit geval een Nederlandse omroep. Maar heb je dat op de beurs in kan aan een Nederlandse omroep laten zien? Dat is niet altijd. Maar in dit geval Alibé op volle toeren. Hebben wij op de beurs in kan ooit een aantal Nederlandse broadcasters laten zien. En de trots zei op dat moment toen ze het gezien hadden. Dit willen we hebben. Kijk. Was en dan, dat... en dat, is, dat is heerlijk. Ja, en, ja. en, en anders, laat zeggen, als, het dan, als het naar het buitenland moet... gaan dat soort onderhandelingen in het openbaar? Ga je met, ga je met mensen nee, uit je eten? Je Doe je dat in nee, een kamertje? Moet, ja, dat ook. Je moet je eigenlijk voorstellen... het is een heel groot beursgebouw. Maar goed, in Cannes is het heerlijk weer. We begonnen er al over. Ja. Dus er gebeurt ook heel veel buiten. Er gebeurt heel veel op de terrasjes. En, en ja, iedereen praat met iedereen. Dus je hebt eigenlijk elk half uur heb je een afspraak met, met een nieuwe partij. En in ons geval, wij praten met buitenlandse zenders. We betalen... We betalen helemaal niet. We praten met, met Nederlandse omroepen, met Betaalt de wijze, wijze je betaalt de wijn in de koffie. Ja. Nou, ja. uiteindelijk wel als producent ja, ja, ja, ja, meestal. Ja. Dat vinden we niet erg. Nee. En, dan, en in dat soort gesprekken probeer je dus mensen te van overtuigen... dat jouw idee goed is, dat jouw idee anders is. En, en dat ze dat van jou uiteindelijk moeten kopen. En wat er dan gebeurt uiteindelijk... Je, je koopt dan als het ware het recht om het te mogen maken. Ja. Dus bijvoorbeeld AliB volle toeren wordt nu ook in het buitenland verkocht. Dat heet Cover Me. En wat er dan eigenlijk gebeurt is dat buitenlandse zenders betalen eigenlijk aan ons een bedrag als bedenkers... zodat zij het in hun land mogen maken. En daar zitten neem ik aan allerlei restricties aan... dat het aan bepaalde voorwaarden ja, moet precies. voldoen. Ja, maar van toegesneden ja. raken op een land... maar niet Klopt. helemaal van het vorm nou, Leuk voorbeeld, ze hebben net een pilot in Polen bijvoorbeeld gemaakt. Nou, in Polen uh, heb je toch een wat andere cultuur dan in Nederland. Ja. Uh, nou, en, en, dus daar hou je dan rekening mee. Ik bedoel, uh, in Nederland uh, hebben wij heel erg duidelijk gekozen voor golden oldies... Hè, met, uh, die dan ja. door rappers weer opnieuw uh, in een nieuw jasje worden gestoken. Nou, Zij hebben daar een iets andere cultuur. Dus zij hebben wat meer traditionele muziek daar gebruikt... en waar ze dan een nieuwe versie van hebben gemaakt. En dat wacht ik, broer. Ja, dat, dat, wij dat, kan ja. niet voor Polen nee, bepalen wat zij leuk lief. moeten nee. vinden. Nee. Um, YouTube maakte op de mapcom bekend... dat ze 60 nieuwe uh, videokanalen gaan lanceren. Betekent dat het einde van de traditionele televisie al? Of is dat nog nou, helemaal niet zo? Totaal niet, nee. Ik, ik kan me nog herinneren dat ik tien jaar geleden... een discussie had met een goede vriend van mij... die helemaal in de internetwereld zat. En die zei, uh, heb je YouTube al gezien? Nou, ken ik niet. Hij zei, over tien jaar is televisie weg en kijken we met z'n miljoenen naar YouTube. Dus eigenlijk ik, over tien jaar kijken wij nog steeds... met z'n allen naar NOS-journaal, vrouw boerzoekvrouw. En we hebben allebei gelijk gekregen. Wat is je toe, heel je een boerzoekvrouw alweer? Ongelooflijk. Dat is het maar waar. Ja, dat is ook een goeie. Ja. Ja. Ja. Dus dat is heel gek. Die media blijven naast elkaar bestaan. Ja. Ja. En, uh, en de televisie... Uh, maar is de televisie, is, de televisie, staat de televisie laat me zeggen, te klotsen in de schoenen van... Oje, OJ, of, of voor de ah, toekomst? Plus mm, 60 kanaal is niet ja, niks. Ja, nee, dat is enorm. Ja. Ja. Nee, maar Ik geloof er heilig in dat er nog steeds dat televisie... Uh, nog steeds iets zal zijn wat mensen zal verbinden. Mensen willen het op dat moment zien dat het gebeurt. Zodat je er op dat moment ook over mee kan praten. Ja. En, en wat ik heel erg leuk vind is dat je nu dus tegenwoordig... met second screen of via uh, Facebook, Twitter en noem al die dingen... dat je dus ook met mensen samen weer kan kijken... zonder dat je in één ruimte hoeft ja. te zitten. En voor ons als producent is het alleen maar een extra outlet. Ja, dat is soort, dat, Ja, Je moet content maken. Dus, ja. Uh... ja, daarom. Als laatste dan, om het, om het langzaam uh, af te sluiten... Um, ik zie twee hele blije mannen voor me <laughs> zitten. Omdat, nee, maar je zijn hele gedreven producenten. En ik vind ja. ook dat jullie, met wat jullie maken, dat ook duidelijk laten zien. Nou ja, dat wordt ook gewaardeerd. Zo'n programma van, ja. van Ali B wordt ook enorm gewaardeerd. Ehm... Um, hoe, hoe, leuk, is, hoe hoeveel leuk is televisie maken? Hoeveel van jullie leven ligt daarin? Ben ik, vraag ik onze, onze ziel en zaligheid. Ja. Ja. Ik, dus, ik heb mijn dertigste kanbeurs nu gehad. Mijn dertigste. En ik ga nog steeds als een blije Eikel als vliegtuig in. <laughs> en ik kom weer stuiterend terug. Het is echt. Nee, echt ik ik ja. zie het. <laughs> ik blijf dat dan nog heel lang doen bij deze. Dank u Simmerman en duurt man. Dank jullie wel. Oké, dank je wel. from man Dip. Ja, dan nou helpt hij mee, deze Robbie Williams. <laughs> Dit was namelijk Robbie Williams en Candy. Ik heb heet uh, nieuws uit het koude, uh, koude Alaska. Want Sarah Palin... die kennen we allemaal nog wel van, van haar poging om vicepresident van de Verenigde Staten te worden. Die is druk bezig met een, jawel, een fitnessboek. Ik kan niet wachten, maar Palin is zeker niet de eerste beroemdheid die flink wil cashen met wat sportadvies, Want in 1975 alweer komt Terminator Arnold Schwarzenegger Al op het idee met zijn Pumping Iron video. The greatest feeling you can get in the gym is the pump. It's as satisfying to me as uh, having sex with a woman and coming. I'm like uh, getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up. So I'm coming day and night. Mijn god, waar hebben we dit vandaag gehaald? zo hard zeggen dus uh, klaar te komen van het spotten. Als een soort sperminator. Zangeres Paula Abdul, een hele andere orde... heeft ook gesnabbeld met een eigen fitnessvideo. Pop-music superstar Paula Abdul... heeft een hot new aerobic dance workout video. Alle Abdul's get up and dance. En ook de man die elke keer als hij zich opdrukt de aarde een heel klein beetje mee, uh, verder naar beneden duwt vechtersbak Bruce Chuck Norris die heeft erin. I'm here, my hands are up. There's the groin, there's the face. I'm here. Round kick and then punch right into the face. En dit is mijn favoriet lekker zweten met de Playboy Bunnies. En nu gaan we de work the lower body. We're ja, going to start oh. with squats. Stand ja, with your feet shoulder width apart en uh, uh. go down into a squat. Mm. Try and point your toes toward the sky because that way you know you'll be getting the best out of your workout. Ja, waar zouden ze Squeeze dan nog leren? Squeeze your nou butt, butt toe. Oh, waar zouden ze dat nog geleerd hebben? Schitterend. Uh, niet alleen de Amerikaanse sporten, onze uh, eigen bejaars kunnen er ook wat van. Bijvoorbeeld Patricia Pai ziet er nog steeds uh, uh, heel uh, prachtig strak uit, uh, dankzij haar Forever Fit methode. De Cha Cha. Een populaire Latijn soort van Zuid-Amerikaanse dans wat een hele ware rage werd toen het eenmaal naar Europa kwam. Ik heb er zin in. Kom op, we gaan hem proberen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 Ik ben bezig hoor, ik doe het nu. Staat iedereen klaar? Vergeet vooral niet te lachen, want het is leuk. Oh ja. <laughs> het is leuk. Het is leuk. Rombrandsteden. Schitterend. Uh, zometeen nog een heel uur en een heel vol uur met bn en met allerlei gasten. En Luc natuurlijk met allerlei topics. Hartstikke mooi. Maar eerst het nieuws met Nanette Weil. Het Amerika van Bruce Springsteen. Vrijdagavond in Brans met Boeken. Wim Brans in gesprek met Bob Bronshoff over zijn boek Een Road Trip in 14 Songs. Een reis door het Amerika van Bruce Springsteen. Vrijdagavond van 7 tot 8, het Amerika van Bruce Springsteen in Brans met Boeken. Radio 1.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 Dit is Radio 1.